7 uur. Dit is Radio 1 met Clara Rensen en Marcel Oosten. Goedemorgen. Zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal Wessel de Jong vanuit Boston. En Madeleine van Torenburg van het CDA verbaast zich erover... dat de koning inkomstenbelasting moet betalen. Maar eerst het NOS-journaal met Doerhout Megens. Door de bomaanslag bij de marathon in Boston zijn zeker drie mensen omgekomen. De politie maakte dat vannacht bekend op een persconferentie. Volgens ziekenhuizen zijn er ruim 130 gewonden. Sommigen zijn er slecht aan toe. Twee bommen ontploften kort na elkaar bij de finish van de marathon. Op een adres in een voorstad van Boston wordt een woning doorzocht. De politie bevestigt dat de huiszoeking te maken heeft met het onderzoek naar de aanslag tijdens die marathon. Volgens de FBI wordt er een misdrijf onderzocht. Er wordt ook rekening gehouden met terrorisme. President Obama heeft in een toespraak gezegd dat nog onduidelijk is wie verantwoordelijk is voor de explosies bij de marathon in Boston. We still do not know who did this or why. Make no mistake. We will get to the bottom of this. Any responsible individuals, any responsible groups will feel the full weight of justice. Ook vandaag zijn in Boston en andere Amerikaanse steden extra veiligheidsmaatregelen van kracht. Belastingontwijking door de Oranjes is een private zaak. Staatssecretaris Wekers van Financiën heeft dat gezegd in het televisieprogramma Pauw en Witte Man. Ik ga alleen over beleid en als wij bepaalde constructies tegenkomen die we niet wenselijk vinden, dan passen we de wet aan. Maar voor mij geldt wel dat de Nederlandse wet moet worden toegepast voor iedereen. Dus ik wil geen klassejustitie en ik wil ook geen omgekeerde klassejustitie. Wekers reageert op een bericht in de media dat prinses Margriet en haar man Pieter van Vollehoven constructie gebruiken om de erfbelasting voor hun kinderen laag te houden. Volgens de staatssecretaris wordt ontduiking zwaar bestreden, maar is ontwijken toegestaan.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 zich niet aan de wet hebben gehouden. D66 steunt een voorstel van de ChristenUnie... om voorafgaand aan het Kamerdebat donderdag... een hoorzitting te houden over de zaak. En daarin moeten dan alle feiten aan de orde komen. In Rotterdam is een vrouw van 80... beroofd door twee jongens van 14 en 15 jaar. Ze werd van achter aangevallen. Toen ze viel, raakte ze gewond. De vrouw is overgebracht naar een ziekenhuis. De jongens, beide uit Rotterdam... zijn kort na de overval opgepakt in het Kralingse Bos. In een woning in Dordrecht heeft de politie een dode aap gevonden. Die dier lag in de groentela van de koelkast. En volgens de bewoners, een Afrikaanse familie, was de aap bedoeld om op te eten. Uitgezocht wordt om welke soort aap het gaat. Als de aap beschermd is, dan zijn de bewoners mogelijk strafbaar. Het weer nog. Er is vandaag maar weinig zon. In het Noordoosten valt eerst misschien een bui. Later kan juist in het Zuidwesten wat regen vallen. Het wordt 15 graden in het noordwesten, 18 graden in het zuidoosten. Morgen blijft het tamelijk bewolkt en wordt het in het zuiden weer 20 graden. Later in de week komt er meer zon, maar dan wordt het wel weer kouder. Dit is informatie bij de ANWB, Erwin de Hart. In Drenthe komt dichte mist voor. Verder staan er acht meest dagelijkse files. Op de A28 Zwolle richting Amersfoort staat er langs de langste file. Tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden, 7 kilometer. En op de a 59 Oost richting Zonzeel is een ongeluk gebeurd. En daarom staat tussen Maden en Knoop het Zonzeel 2 kilometer. Laatste nieuws uit Boston krijgt u zo dadelijk over 2,5 minuut. Nooit meer wassen, dankzij zelfreinigende bedrijfskleding van Berendsen. makkelijk.nl. Grant Thornton is ervan overtuigd dat elk bedrijf kan groeien. Ook in moeilijke tijden. Oh, waar baseert u dat op?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 NOS Radio 1-journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 7 minuten over zeven. De kans dat er na augustus alsnog bezuinigd moet worden in Nederland is groot. En daar ontstaat inmiddels vrevel over. Blijft u luisteren. Eerst uiteraard naar een van de belangrijkste verhalen van vandaag. Die over de marathon in Boston op Patriots Day eindigde in een drama. Ja, er zijn drie doden gevallen en meer dan 130 gewonden. Bij de finish gisteren, om tien over twee lokale tijd. De eerste bom, u hoorde hem net, ontplofte vlakbij de finishlijn. En nog geen 15 seconden later is er verderop nog een explosie. Schaals en paniek. Lopers die op dat moment over de finish komen... kijken verdwaasd om zich heen. De bom is geëxplodeerd achter de dranghekken. De slachtoffers zijn vooral toeschouwers. Politie en hulpverleners trekken de hekken weg om bij de gewonden te komen. En enkele van hen missen ledematen. We've had an attack. My god. Oh, my God. Het is nog steeds niet duidelijk helemaal duidelijk wat de oorzaak is van de explosies. Een ooggetuige vertelde aan CBS News dat hij ongeveer 6 meter van de finishlijn verwijderd was toen de bom afging. Ik uh, you know, uh, uh, you know, hoorde ik werd op de grond geworpen, vertelt hij. Iedereen begon te rennen en raakte in paniek. De Nederlandse Karen van der Kammen liep mee met de marathon en was op 100 meter van de explosies. Nou, ik, uh, ik zat met mijn neus bovenop, ik heb een engeltje... Hij heeft voor me uitgekeken vandaag, want ik was misschien 80 meter ervan af. Dus waren twee vrij grote explosies. Fragmenten vallen en ik heb me gelijk omgedraaid. Ik werd ook door de politieagenten in mijn, mijn kraag gegrepen en gelijk naar achter getrokken. Er Wordt al snel vanuitgegaan uitgegaan dat het niet om een ongeluk gaat, maar om een aanslag. Maar in de uren daarna komen er verwarrende berichten over verdachte pakketjes die her en der worden gevonden en ontmanteld. President Obama spreekt aan het begin van de avond zijn afschuw uit en zegt dat het nog onduidelijk is wie erachter zit. We still do not know who did this or why. And people shouldn't jump to conclusions before we have all the facts. But make no mistake. We will get to the bottom of this and we will find out who did this. We zullen dit toch op de bodem uitzoeken en wie dit gedaan heeft, daar zullen we achterkomen. En ook waarom dit is gebeurd, al dus Amerikaanse president. We gaan nog even naar onze correspondent Wessel de Jong, die in Boston gisteravond aankwam. Wessel, eerst maar even het laatste nieuws, want worden er al conclusies getrokken en verbanden gelegd? Want waarom is deze marathon het doelwit van een aanslag? Er zijn heel weinig vragen waar antwoord op is. Het is allemaal bijzonder onduidelijk. Je zei het al in het begin, het is Patriots Day. Nou, hier in het noordoosten van Amerika wordt dat, wordt dat gevierd. Is dat toch een belangrijke dag? Een belangrijke dag in de Amerikaanse geschiedenis. Dat de, dat de Amerikanen in opstand kwamen tegen de Britse kolonisators. En voor extreme Amerikaanse nationalisten is dat een belangrijke feestdag. En wellicht dat zo'n Amerikaanse nationalist op, op deze manier... Die, die dag heeft willen vieren tussen aanhalingstekens. Maar het is al, ja, het is eigenlijk al weer te speculatief bijna om dit uit te spreken. Want er is in feite nog niks bekend over deze bommen, of het een buitenlandse aanslag is, of het een binnenlandse aanslag is. Ze zijn natuurlijk heel goed aan het kijken naar die bommen, of daar mogelijk conclusies uit, aan trekken, uit te trekken zijn. En ook dat is nog uh, helemaal onduidelijk wat het precies, wat het precies gewoon voor bommen waren, is allemaal nog onduidelijk. Ja, daar is er toch ook één niet afgegaan. Kunnen ze daar niks uh, aan zien? Ja, er is één bom ging er aanvankelijk niet af, maar die is vervolgens door de politie is die weer met een waterkanon is die tot ontploffing gebracht. Dus ook daarvan zijn dan weer een heleboel sporen uitgewist. Eh, dat was aanvankelijk inderdaad een gerucht. En als ze natuurlijk zo'n bom hadden gevonden die nog intact was geweest, dan had hij zoals ze dat zeiden, was dat een treasure trove aan sporen geweest. En eh, had zo'n bom, heeft natuurlijk een handtekening van de maker, maar daarvan is natuurlijk nu ook heel veel verloren gegaan. Er zijn hier in ieder geval nu in de stad gearriveerd zo'n nou, honderden die nu deze hele wijk, een, een blok of vijf, die gaan ze natuurlijk compleet afspeuren. Met alle, alle scherfjes, alles wat er te vinden is, dat gaan ze natuurlijk uh, bijzonder grondig uh, analyseren. Om ja, maar een idee te krijgen van, van wie en wat erachter heeft kunnen zitten. Ja, Het kwam eerder deze uitzending al te sprake. Het had ook nog wel veel erger kunnen zijn, bommen die afgaan in zo'n mensenmassa. Ja, wordt er van uitgegaan van, van professionele terreuraanslagen of misschien toch een eenmansactie? Take care. Uh, een, een, uh, ja, het is, zelfs dat is moeilijk te zeggen uh, het is in ieder geval zeker dat het om terrorisme gaat en dat blijkt natuurlijk uit het patroon van waarin die bommen zijn, zijn afgegaan eerst die ene bom nou, dan gaat het hele gezelschap ging duidelijk één kant op rennen en vervolgens ging die volgende bom af en dan werd die hele groep mensen werd daar, die in paniek was, werd daardoor gestopt die voelden zich gevangen tussen die twee bommen in. Nou, daaruit blijkt wel heel duidelijk dat het, uh, dat het duidelijk bedoeld was om terreur, om, om, om paniek te zaaien. Waarschijnlijk zijn die bommen ook uh, op afstand zijn ze tot ontploffing gebracht. Uh, dus helemaal uh, amateurswerk is het niet geweest. Maar hoe groot de groep is geweest die erachter heeft gezeten... of misschien juist een enkel individu is geweest, is onduidelijk. Het is in ieder geval, moet toch behoorlijk slim zijn gedaan. ook Want uh, ja, die hele stad was echt uh, al bijzonder goed beveiligd. Uh, sluipschutters op daken, uh, uh, explosieve honden hebben het hele traject ook van tevoren. Afgespeur. Dus hoe dit persoon of hoe deze organisatie toch nog in staat geweest is om die bommen te plaatsen, dat, dat, dat, ja, dat is toch wel een zeker vernuft, heeft ja. daarachter gezeten. Ja. En wat kan je vertellen, Wessel, over de doden en gewonden? Want je had het eerder over een jongetje van acht hè? die is omgekomen. Ja, dat is de, de, de, de, drie doden zijn er dus gevallen. Dat is de enige waarover wat bekend is. Dat jongetje, dat is, dat is omgekomen. Dat wekt natuurlijk, begrijp je natuurlijk in alle reacties... ...wekt dat de bijzonder grote weerzin. Maar ook de verhalen over de gewonden zijn ook ronduit verschrikkelijk. Wat je al zei, hè, de, de, de, de, tijde, bij die explosie, de ledematen vlogen letterlijk door de lucht. En zoals een iemand het zei, je, je liep dan langs. En meteen in één keer zat, zat alles onder het bloed. Nou, een heleboel mensen zijn er, 140 mensen... Mensen zijn er afgevoerd naar het ziekenhuis. Acht zouden zich nog in een bijzonder kritieke toestand kunnen bevinden. Dus het zou best kunnen dat als, als ik eh, morgen wakker word... en jullie eh, in deze dag een end op streek zijn... dat er mogelijk nog een dode is bijgekomen. En zo van zo'n tiental mensen zijn ook nog ledenmaten afgezet. Dus ook ja, voor heel veel mensen is ook hun leven... hun, hun complete leven zal, vanaf vandaag zal compleet veranderen. Goed. Nou, uh, Wessel de Jong. dankjewel voor nu vanuit Boston. Um, uiteraard praten we u de komende uren nog uh, verder bij... over uh, de aanslagen in Boston. U kunt er ook over lezen en ook de beelden zien... van de twee explosies op onze website, nos.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Inkomstenbelasting voor de koning... en dan tegelijkertijd het bruto inkomen van de koning verhogen. Het CDA verbaast zich daarover, hoort u zo dadelijk. Geen keiharde garanties van het kabinet en nog steeds grote kans op extra bezuinigingen in 2014. En de nullijn voor zorgmedewerkers en ambtenaren dreigt ook nog altijd. Dat blijkt uit brieven van minister Ascher van Sociale Zaken aan de oppositiepartijen. In Den Haag is politiek verslaggever Peter Blok. Peter, um, ja, is het nou duidelijk? Moet er nou wel of niet nog bezuinigd worden in 2014? Nou, het lijkt erop van uh, wel. Alle euforie van donderdagavond, ten spijt, in ruil voor dat sociaal akkoord, heeft. Heeft het kabinet die extra miljarden bezuinigingen van tafel gehaald? Zegt de een maar in de ijskast gezet, zegt de ander. En dat is toch wel degelijk een groot verschil. Premier Rutte en minister Asscher die kijken nu in de zomer... of er volgend jaar extra bezuinigingen nodig zijn. Maar er moet wel bijna een wonder gebeuren, willen die niet doorgaan. Dan moet de economie dit jaar en volgend jaar met 1 extra groeien. Of er moet nog ergens een miljardenmeevaller verstopt liggen. Dus ondanks al dat optimisme van premier Rutte... we moeten niet somberen, maar geld uitgeven. Het herstel van vertrouwen. Er is toch echt meer voor nodig... Om die die extra bezuinigingen af te wenden. Maar zoals Rutte zei, we kunnen het natuurlijk zelf ook doen. Zelf de economie een boost geven door het geld te laten rollen. Ja, en wie weet lost het probleem dan zelf op. Dus uh, dat hebben we zelf in de hand. Zo niet, dan gaat het kabinet dus wel degelijk extra bezuinigen... zegt Asje nu in die brieven. Ja, maar dan zou het Peter wel lekker zijn als je iets meer gaat verdienen. Maar dat kunnen mensen de zorg en ambtenaren toch echt vergeten? Ja, die uh, kunnen daar nog niet gerust op zijn. Uh, het eerdere bezuinigingspakket met daarin een vrijwillige nul lijn is nu van tafel. Maar ja, het hangt nog steeds als het zwaard van Damocles boven de markt. Het is ook een uh, makkelijke manier van geld besparen voor de overheid. Net als het uh, bevriezen van de belastingsschijven. Daarmee kun je snel een paar miljard bij elkaar sprokkelen. Ja, en anders is het uh, toch het uh, betere kruimelwerk. Dus denk het, waait wel over het gaat niet door. Dat is iets te makkelijk. En anders zijn weer andere uh, gevoelige ingrepen in de zorg nodig. Ja, en die zullen dan uh, natuurlijk ook pijn doen. Ook interessant is om nog even te kijken naar de uitspraak van uh, Asscher, direct na het sluiten van het sociaal akkoord, namelijk dat het in begon beton gegoten was. Hè, de afspraken die gemaakt zijn. Daar komt hij nog op terug in een interview in de Volkskrant. Hij heeft het over uh, dat bijvoorbeeld het vernieuwde WW pas het begin is van een nieuw stelsel. Dat er nog veel meer aan zit te komen. Uh, waarom? Ja, waarom die spijt heeft van die ja, uit, uh, uitspraken, dat is uh, begrijpelijk. Want hij noemt het uh, zelf een klassieke fout dat hij de vraag heeft herhaald uh, van de interviewer in zijn antwoord. Ja, vooral dat hij daarmee uitstraalt dat er helemaal niets meer aan te veranderen of te verbeteren valt aan dat sociaal akkoord. Ja, dat vindt een oppositie nooit leuk. Die willen natuurlijk ook dan nog een puntje kunnen scoren. En als je zegt dit is slikken of stikken, dat is gewoon niet handig. En als je erkent dat nu. Wat is de mening over uh, dat alles bij de regeringspartijen. Is, is het echt VVD tegenover de Partij van de Arbeid, zo langzamerhand? Uh, nou, veel kritiek in ieder geval bij de VVD. Die kritiek ja. die richt zich met name op premier Rutte. Die heeft ook bij deze onderhandelingen weer te veel ingeleverd, zo luidt de kritiek. Ja, wat is er nu uh, inmiddels nog over van het VVD-verkiezingsprogramma en vanaf uh, van die uh, VVD-punten uit het regeerakkoord? Ja, wat vindt de VVD nu echt, hè? Want premier Rutte, fractieleider Zeilstra en minister Schippers, die kwamen alle drie dit weekend met tegenstrijdige verklaringen... en ook andere teksten over die eventuele extra bezuinigingen. En is min 3 nu wel of geen min 3? En wat gaan ze daaraan doen? Vooral die kritiek op vvd leider rutte want de, VVD, de WW en het ontslagrecht die zijn op de lange baan geschoven... Pas vanaf 2016 gaat er eindelijk wat gebeuren. Nou, Rutte die verdedigt dat, dat er nu historische besluiten zijn genomen... en dat er wel degelijk wordt hervormd... en dat de WW wel degelijk korter wordt. Vanuit de schatkist komt straks niet 38 maanden WW, maar twee jaar. En dat laatste jaar dat gaan we dan zelf... Betalen. Dus uh, ja, wel degelijk dus uh, hervormingen. En uh, daar zal Rutte zichzelf mee op de borst slaan de komende dagen tijdens het debat Eten in de Blok Kamer hierover. Gaat dat volgen vanuit Den Haag en niet alleen dus uh, overheden bij de regeringspartijen. Vooral ook bij de oppositie natuurlijk over de hele gang van zaken. Bijvoorbeeld bij CDA-leider Buma. We spreken hem na acht uur. Eerst nog even naar Erwin de Hart, want hoe staat het op de weg, Erwin? Nou, in Drenthe, Gelderland en Overijssel komt nog steeds dichte mist voor. Verder uh, 40 kilometer file is deze spits uh, lang... met de meeste files rond Amsterdam en Rotterdam. Op de A50 Arnhem richting Oost staat de langste file... tussen Renkum en Knoop het Ewijk, 7 kilometer. En een bijzondere op de A59, Os richting Zonzeel... tussen Maden en Knoop het zonzeel 5 kilometer file. Door een ongeluk is één rijstrook dicht. Gaan we naar Antwerpen, want de binnenschippers, binnenvaartschippers zitten in de knel. Gaan de komende tijd actie voeren en daarmee beginnen ze in Antwerpen vanochtend. Mark-Robbie Visser aan boord van de, wat was het maar weer, de Lauwen? Ja, ik ben er alweer afgeklauterd. Ja, oh. Je hebt het goed onthouden, de Lauwen. De, de naam is gecombineerd uh, de, van Laurent en zijn vrouw Wendy. Wendy. Maar Wendy is er niet. Nee, Wendy is, uh, is thuis. De kindjes moeten naar school. Ze, ze doet niet mee met actievoeren? Oh, je wel hoor. Oh, dat wel? Ja, dan komen ze gelijk uh, erachter. Als de kinderen binnen zijn, dan, uh, dan komt ze naar hier toe. Uh. Wij bevinden ons uh, in uh, het Straatsburgdok in Antwerpen. En het laatste nieuws is, uh, meneer De Bijl, dat dit dok afgesloten gaat worden. Juist, van uh, 8 uur tot 10 uur, een prikactie. Uh, we, sluiten, uh, we sluiten hier af om, uh, om een beetje aandacht te trekken naar buiten toe. Ja. En dan krijg je een verzameling van schepen. En dan ene keer hebben we ze doorgelaten en dan komen ze door naar de sluis van, van Weinigem. En dan gaan we daar naartoe en dan delen we wat pamfletten uit. Om de mensen het bekend te maken waarvoor we vechten. En wat we eigenlijk willen bereiken op Europees niveau. Ja. En dat is onderhand een minimum, een minimum kostprijs. Die vastgelegd is door, door Europa per type schip. U wilt dat het allemaal Europees geregeld wordt? Ja, want uh, we hebben gemerkt en we hebben geleerd uit, uh, uit uh, de voorbije jaren dat zonder dit eigenlijk het bestaan van de binnenvaart niet meer mogelijk is. Vroeger was er een beurssysteem. Ja. Door Europa is die afgeschaft geweest. Maar men heeft niks terug daarvoor in de plaats gegeven. En dat is dus heel probleem. Er zijn wel beloftes gedaan vanuit Europa, al meer dan tien jaar. Uh, maar tot nu toe is er nog geen één uh, belofte nagekomen. Dus er is geen, geen Europese... Uh... Mm -hmm. Transportbeleid. Maar meneer De Bel, u bent niet alleen schipper... maar u bent ook nog van de vakbond, het Belgische vakbond Ons Recht, de Schippersvereniging. We hebben toch tegenwoordig in Europa een vrije markt? Ja, inderdaad. Maar uh, de vrije markt kan toch niet zo zijn... dat men dan uh, verplicht is door, door omstandigheden... om te blijven vervoeren onder de kostprijs. En uh, als het nou even moet, dan kan je dat wel even vallen. dan kan je overbruggen, want het is nu meer dan vier jaar lang. En het is niet meer met 10 procent, maar het is gelijk met 40, 50 à 60 procent onder de kostprijs. En dat kost heel veel bedrijven het hoofd. Ja. Ja. Meneer Van den Broek, ja. komt u er even bij, meneer Van den Broek met CK. Ja. Waar ligt uw, uh, uw schip? Uh, mijn schip ligt opzij van zijn bak. Ah. En hoe, hoe lang vaart u al onder de kostprijs? Uh, nu voor het moment uh, toch ruim vier jaar. Waarom doet u dat? Ja, omdat we ons bedrijf willen redden natuurlijk. Uh, we willen ook het uh, transport verzekeren, dat moet er ook bij zijn. En je hoopt altijd maar op betere tijden. Maar, maar het, die komen dus niet? Die komen er dus niet aan. En We worden eigenlijk met onze rug tegen de muur ge gezet om onder de kostprijs te vervoeren. En het, uh, het schiet niet op. Het schiet niet op. En daarom gaan hier straks uh, in het Straatsburgdok de schepen dwars liggen. Niet waar, wat zo mogen ja. we dat noemen? Ja, zo ja, mag je, je dat noemen. Dat is dan toch wel een blokkade, hè? Ja, oh. sporadisch. <laughs> het is een beetje voor aandacht. Te We doen trekken. het een prikactie in ja, ieder geval. Hier. Het, is niet, het is helemaal niet kwaad bedoeld. Ook niet naar de collega's toe. Ja. Ja. We willen gewoon dat de mensen daar aandacht naartoe. Duidelijk. En ja. wees solidair en kom erbij. We gaan het volgen hier. Ik zou zeggen goed uit Antwerpen. En tot straks. Robin Visser is daar. Wij gaan luisteren naar uh, Passenger. Een Britse singer-songwriter. En uh, het nummer is het laatste nummer van Passenger: Holt.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 Well, we got holes, we got holes, but we carry on. Say, we got hopes in our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 Half acht. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het salaris van de toekomstige koning staat ter discussie. Het Republikeinsgenootschap wil over het salaris- een burgerinitiatief starten... hoorde u gisterochtend bij ons. En vanaf vandaag kunnen sympathisanten dit initiatief steunen. Partij van de Arbeid, VVD en D66 vinden dat de leden van het Koninklijk Huis... loon- en inkomstenbelasting moeten gaan betalen. En daarover gaan we praten met CDA-Kamerlid Madeleine van Torenburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, vindt u dat eigenlijk een goed idee dat Willem-Alexander en Maxima ook belasting moeten gaan betalen? Nou, ik zou daarvoor willen verwijzen naar wat de staatssecretaris die over de belastingen gaat gisteravond uh, zei. Meneer Wekes? Ja. ja, precies. Dit is puur een vestakdoekzak. Want we moeten dus nu een administratie gaan optuigen om het geld dat wij bij wet vastgesteld aan het koningshuis geven... dan weer voor een deel terughalen. Dat is echt gewoon een heen en weer schuiven. Dit is een beetje maar... een bijzondere groep mensen die uh, bij wet een... Inkomsten of een, hoe zou het kunnen noemen? Het is een toelage, zo noem ik het geloof ik. Krijgen. En dan zou je daar weer een, een regel op moeten zetten om ja. dan ook weer een stukje terug te doen. Maar, maar mag ik even de vergelijking maken dan met een, een ambtenaar? Die krijgt toch ook zijn salaris van de overheid? Dat zijn CAO's die worden onderhandeld. En er zijn allerlei secundaire voorwaarden bij. Dus als, dat, dat gaat gewoon in, in overleg met bonden. Maar het bijzondere van de koning is juist dat we elk jaar een wet behandelen. Waarin dus het kabinet met een voorstel komt en de Kamer behandelt die wet, waarin staat hoeveel geld de koning krijgt. En dan vind ik het een beetje gedoe om te zeggen. Eh, dan gaan we nu eerst zeggen hoeveel geld de koning krijgt. En dan gaan we daar weer een deel van afhalen omdat dat belasting moet zijn. Ik moet ook niet aan denken wat voor een administratie we daar dan bij gaan doen. Over eh, aftrekposten, al die ingewikkeldheid. Ik vind het, de discussie is: is het te veel of niet? Mm -hmm. Dat kunnen we met elkaar vaststellen. Als we het te veel vinden dan moeten we het naar beneden brengen. Nou, zeg u het maar. zegt ja, u het maar. Vind, vindt u het veel? Ja, ik vind het nu, deze tijd, als ik hoor 8,5 ton, vind ik het wel erg veel. Okay. Ik vind dat we daar best naar kunnen kijken. Nou, ja. wat, wat zou u daaraan willen doen? Want uh, Marcel zei het al eventjes, uh, vanaf vandaag kan iedereen die dat wil... dat burgerinitiatief ondertekenen van het Nieuw Republikeins Genootschap. 40.000 handtekeningen zijn er nodig. Van mensen die ook vinden dat de Kamer debatteert over het exorbitante salaris... zoals zij het zeggen van de koning. Zij willen dat graag terugbrengen naar de balken en de norm. Waar, waar wil u het naar terugbrengen? Laat ik even terugkomen op dat burgerinitiatief. Ik vind En dat klinkt natuurlijk heel pedant. Dat weet ik nu al dat dat een reactie zal zijn. die van u direct, maar van iedereen die luistert. Een burgerinitiatief heeft geen zin. Dat is helemaal niet nodig. Want, Want een burgerinitiatief dat is een speciaal instrument... dat uh, is ingericht om mensen de ruimte te geven... om iets op de agenda te zetten wat niet op de agenda komt in de Tweede Kamer. Om die ruimte aan de burgers zelf te geven. Nee, begrijp ik. Maar, maar u zegt, wij niet. gaan er ook wel over praten? Of en in ieder geval de, er zijn wij bereid? De, de, ja, maar een burgerinitiatief zal nooit worden behandeld als het al op de agenda staat. Dus okay. het is een enorme moeite die we nu gaan doen. Mm -hmm. En dan komen mensen een petitie aanbieden in de Tweede Kamer... en zeggen we, dank u wel, het staat al op de agenda. Maar de vraag is of u ver genoeg zonder. wil gaan natuurlijk. Hè? Want het Republikeins Genootschap gaat heel ver. Die wil van de 825.000 naar 150.000 euro. Mijn vraag aan u is, hoe ver zou u willen gaan? Uh, zo zal ik er uh, niet over spreken. Omdat ik eerst uh, uh, vast wil stellen, wat moet de koning daarvan doen... Ja. Uh, ...welke verplichtingen leggen we daar nog bij... ...en dan kunnen we praten over een hoogte van een salaris. En die discussie wil ik voeren. We hebben altijd een A- en B-component in dat salaris... ...dat staat allemaal in de begroting van het Koningshuis. Daar kunnen we naar kijken. Ik vind balken en normen voor ons koningshuis. Als je kijkt dat ze ook allerlei zaken zelf moeten betalen. waar u en ik heel weinig geld voor zouden hoeven geven en zij veel meer. Mm -hmm. dat, dat vind ik echt geen vergelijk. Goed. Ik vind het dus prima dat we zeggen. we gaan kijken naar het salaris. maar laten we dat nou niet met een truc doen. om eerst heel veel geld. wat de VVD nu ook zegt. Hè? Ja. Die zegt we geven het erbij. en dan halen we het er weer af. om van het gezeur af te komen. Nee, te zijn. dat is duidelijk. Dat, u daar denk zo ik, dat, over dat vind ik gewoon ja. een beetje wegschuiven van verantwoordelijkheden. Elk jaar stellen wij het salaris van de koning vast. Dat moeten we ook doen. heeft is niet nodig. Het staat al op de agenda. U bent duidelijk geweest, mevrouw van okay. Torenburg. Er kan in ieder geval over gepraat worden. Elk okay, jaar. Dank u wel, CDA-kamerlid Madeleine van Torenburg.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 Afwacht geweest, hier is het NOS Journaal door op Megens. Goedemorgen. Goedemorgen. Dodental van de bomaanslag bij de marathon van Boston is opgelopen tot drie. En er zijn ruim 130 gewonden. Sommigen zijn ledematen kwijt. Vlak bij de finish in Boston gingen gisteren kort na elkaar twee bommen af. De koplopers waren toen al twee uur binnen, maar duizenden deelnemers moesten nog finishen. Nog altijd is onduidelijk wie er achter de aanslag zit. President Obama beloofde in een toespraak dat de verantwoordelijken gevonden en berecht zullen worden. Aan de marathon deden ook ruim 70 Nederlanders mee. Voor zover bekend zijn zij ongedeerd, zegt Buitenlandse Zaken. Belastingontwijking door de Oranjes is een private zaak. Staatssecretaris Wekers van Financiën heeft dat gezegd in Pauw en Witteman. Prinses Margriet en haar man zouden een constructie gebruiken... om de erfbelasting voor hun kinderen laag te houden. Volgens de staatssecretaris wordt ontduiking zwaar bestreden... maar is ontwijken toegestaan. D66 noemt het voorbarig en onverstandig dat staatssecretaris Teve lijkt uit te sluiten dat hij aftreedt vanwege de zaak Dolmatov. Kamerlid Schouw wees er in Nieuwsuur op dat er in de aanloop naar de zelfmoord van de Rus fout op fout is gemaakt onder verantwoordelijkheid van Teve. D66 steunt een voorstel van de ChristenUnie om voorafgaand aan het Kamerdebat donderdag een hoorzitting te houden. Daarin moeten dan alle feiten aan de orde komen.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 Madoere won de verkiezingen met 50,7% van de stemmen. Tegen 49,1% voor zijn uitdager, Capriles. Die eist een hertelling omdat er bij het stemmen onregel onregelmatigheden zouden zijn geweest. Maar zo'n hertelling komt er dus niet. Dat zijn de hoofdpunten. Het weerbericht van Weerplaza.nl. De dag begint nevelig, maar ook nog wel met een klein beetje zon. In de loop van de ochtend begint de bewolking al dikker te worden. En vanmiddag heeft de zon duidelijk veel en veel minder ruimte. En hebben wolken gewoon de overhand. Het blijft wel op de meeste plaatsen droog, hoewel er in het zuidwesten, of anders misschien in het noorden, een enkel spatje regen zou kunnen vallen. De temperaturen pakken weer redelijk hoog uit. Het wordt 15 graden in het noordwesten, tot 18 in het oosten en zuidoosten van het land. Daarbij staat er een matige tot krachtige wind uit het zuidwesten, kracht 4 bovenland en een kracht 6 in de kustgebieden. De komende nacht is het ook weer op de meeste plaatsen droog, maar hebben we wel vrij veel wolkenvelden. En ook morgen hebben wolken de overhand. Misschien in Zeeland een spatje motregen en later in het noordwesten en midden. Verder is het meest droog en morgen is het ook weer gewoon erg zacht met temperaturen lokaal van 20 graden. Daarna gaat de temperatuur langzaam omlaag met donderdag vrij veel zonneschijn. Eh, vrijdag een paar buien en in het weekend weer droog weer. En dan hebben we temperaturen van ongeveer 11 graden. En op de weg Erwin de Hartz, Het lijkt wel rustig te zijn, of niet? Het is uh, iets rustiger dan normaal met 60 kilometer. Nog steeds de mistmelding in Drenthe, Gelderland en Overijssel. Plaatselijk dichte mist. En uh, vrij rustig. De meeste files staan bij Amsterdam en Utrecht. Uh, de langste fiets staat nog steeds op de A50, Arnhem richting Oost tussen en Knoop het Ewijk, 7 kilometer. En een bijzondere file op de A59, os richting Zonzeel. 5 kilometer tussen Maden en Knoop het Zonzeel. Er is een ongeluk gebeurd, maar de weg is weer vrij.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 Een over, half acht. Goedemorgen, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Je ziet het niet en je merkt het niet, maar in heel veel producten zitten kleine stukjes plastic, microplastics. En die moeten eruit. Na acht uur hoort u staatssecretaris Mansveld van Milieu daarover en zo dadelijk al een reportage. Eerst de aanslagen in Boston. Waarbij bij de finish van de marathon uh, explosies waren, uh, bommen die ontploften. Het kostte drie mensen het leven en zo'n 130 mensen raakten daarbij gewond. Aan de marathon deden ook ruim 70 Nederlanders mee. Correspondent Wessel de Jong sprak in het Hilton Hotel... vlakbij het parcours van de marathon met twee van hen. Gabi van Kouwendeel en Jasper Hosmulder. En hij vroeg hoe ze zich voelden een paar uur na die explosies. Bedroefd, <laughs> maar bizar dat je nu hier staat... met een paar zwaailampen op de achtergrond. en uh... Militairen, gewapend ja. allemaal. Gaby. Ja, het is een anticlimax. Het was een geweldige dag, heel zonnig. Het was een geweldige marathon. Ik dacht dat de Nederland hardlopen populair was, maar in Boston is het gewoon... Ze zijn helemaal gek, rijen dik, met schreeuwende mensen, honderden vrijwilligers. Iedereen vindt je een hero en uh, het is gewoon een feest. Uh, 24.000 deelnemers, hè? Ja, en wat ik ook zeer indrukwekkend vind, een half miljoen mensen langs de kant en dan, en dan ineens gebeurt dit. En dan staat de sfeer helemaal om. Dus het is echt een anticlimax. Het is echt verschrikkelijk. Waar was jij op het moment dat de bommen afgingen? Wij uh, waren net de metro ingestapt. En dat was maar gelukkig ook, want dan konden we de stad nog uit. En waarschijnlijk was het anders niet meer gelukt. Jullie waren al gefinished, of niet? Ja, we waren al gefinished. Het is uh, te bizar dat te bedenken dat dan vlak na jouw finish dat er dan zo'n verschrikkelijke uh, aanslag plaatsvindt. Dat, dat is eigenlijk niet te bevatten. Gelukkig waren we al gefinished. We zijn met 15 mensen uit Nederland en uh, allemaal ongedeerd. Gelukkig. Er was iets raars met die finish, begrijp ik, Jasper. Ja, dat klopt. Wat we, wat we nu hebben begrepen, is dat uh, uh, het, systeem, het tijdwaarnemingssysteem vlak voor de aanslagen niet gewerkt heeft. Dat op zich heel raar is, want dat doet, dat doet het altijd. Zoals ik het nu begrijp, is dat gewoon een aanwijzing dat het inderdaad, zoals de FBI al uh, uh, vermoedt, is dat, het, uh, dat de bom op afstand uh, is uh, af, uh, afgegaan en af laten gaan. Ik ben me heel benieuwd of dat inderdaad uh, het geval is, maar dat uh, zal het onderzoek uitwijzen. Ja, dat zo'n mobiele telefoon of zo'n radiografische aansturing... Ja. dat hij die, die, die finishapparatuur heeft verstoord. Dat is de theorie. Dat, dat is de theorie, nou en ik denk dat dat wel, uh, wel, uh, wel uitkomt. Hebben jullie het gevoel gehad dat je door het oog van de naald bent gekropen ergens? Dat je zoiets wat had van... Ja, ik bedoel, een paar maanden geleden heb ik een longembolie gehad. Dat was al uh, heel, uh, heel krap voor mij om hier überhaupt aan de start te staan. Daar was ik heel blij om, en uh, nou gebeurt je dit. Ik heb al een paar van mijn negen levens uh, verbruikt de afgelopen maanden. ben ik bang. Een uh... marathon als doelwit kiezen, hoe ziek ben je? Het is een heel apolitieke gebeurtenis. En zeker hier in Boston. Dit is de oudste stadsmarathon ter wereld. Ja, dat je dit kiest, onbegrijpelijk. Ik ben ook heel nieuwsgierig wie en waarom uh, dit gebeurd is. Uh, op Fox alles doet straks over dat er, uh, het is nu uh, in de maand april gebeurt. En uh, de aanslagen in Oklahoma city van 95 gebeuren ook in de maand april... De, Anti-government was dat toen in ja, Oklahoma ja. City. Het was uh, ja, homegrown. Het was iemand uh, vanuit Amerika zelf, uh, Timmy, die, uh, die, uh, die het deed. En dat, dat bracht een grote schok teweeg. En ja, na 9-11 schijnt dit de eerste aanslag weer te zijn in Amerika. Dus, uh, uh, de eerste gelukte aanslag in ieder geval. Hè? Ja, in ieder geval gelukt. Uh, dus uh, ik ben, ja, ben ja, super benieuwd waarom en, uh, en wie het was. Ik hoop dat ze uh, de daders snel pakken in ieder geval. Dit verdient de stad Boston helemaal niet. Dit verdient de marathon niet. Het dus, is een schande wat er gebeurd is hier... Uh, Deelnemers Aan die marathon en Wessel de Jong sprak met ze. Tom van het Heek, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, sport, het is natuurlijk sport. Die ja. marathon van Boston, vraag blijft natuurlijk hoe willekeurig dat evenement is. De, door de daders, daders gekozen. Wat kun jij over die marathon vertellen? Ja, je kunt daar inderdaad van alles over vertellen. En, en bij denken, feit is dat het wel een hele uh, beroemde oude marathon is. Je hoorde net al zeggen, dus de oudste stadsmarathon uh, van de wereld. In 1896 waren de Olympische Spelen in Athene. En in 1897 besloot Boston al een marathon te houden... geïnspireerd door die Olympische Spelen. En sindsdien is die marathon en inderdaad uitgegroeid tot een uh, enorm groot evenement. Aanvankelijk kwamen ook altijd de beste lopers ter wereld daar naartoe... want er waren nog niet zoveel marathons. Later heeft New York in dat opzicht... Zeg maar qua sportieve prestatie die marathon overgenomen. Omdat er ook een enorme heuvel in die marathon zit. Die het lopen van wereldrecords en snelle tijden een beetje uitsluit tegenwoordig. Maar je hoorde het: 24.000 deelnemers, een half miljoen mensen langs het parcours. Het is een van de allerberoemdste marathons ter wereld. En in die zin ja, is het uh, uh, wel een evenement wat je kan uitzoeken als je een dergelijke daad wil plegen. Ja. Want ja, het, het staat midden midden in de belangstelling. Nogmaals, niet meer de allerbeste lopers ter wereld. Maar qua hoeveelheid en grootsheid van het evenement, een van de allergrootste marathons ons van de wereld al heel lang. Ja, met veel bezoekers ook. Hè. Ja. ja, Half miljoen mensen ja, rond het parcours. Dus. Ja. Nou goed, um, wij praten de luisteraars uiteraard de hele ochtend bij... Uh, over het nieuws ja. uit Boston. Um, wij moeten het ook even over PSV hebben, Tom. Want um, in eigen land gaat het daar vooral om als ja. het over sport gaat. En dan met name de vraag hoe moet het verder met die club uit Eindhoven? Ja, dat is een vraag die je overal opgeworpen ziet en je ziet ook al heel veel antwoorden. Je moet nog maar eens bedenken dat een sportclub uiteindelijk zijn het de spelers die beoordeeld worden. Maar daarboven staat een technische staf, daarboven staat een bestuur en daarboven staat een raad van commissarissen. En als je de geschiedenis van de grote Nederlandse successen kijkt in de sport, dan zie je eigenlijk altijd dat hoe merkwaardiger misschien ook dat mag klinken. Het begint allemaal met een goed bestuur die een goede technische staf aanstelt met duidelijke regels en een heldere gedragsnorm om het maar simpel te zeggen. Dat is niet gebeurt de afgelopen jaren. Er zijn allerlei eigen winkels geopend. Niemand praat meer met iemand. En ja, Hans van Breukelen, oudspeler in de Raad van Commissarissen zegt dan, we moeten de rust bewaren, maar er zal toch wel echt iets moeten gebeuren. Nou staat CoQ eh, op stapel om coach van PSV te worden, samen met Faber. Eh, dat hadden ze afgelopen jaar gewoon door moeten zetten, wat mij betreft. Want CoQ, eh, ik denk een beetje aan Frank de Boer, dat is gewoon een hele normale gezonde Nederlandse jongen met normale gedachtes. Nee. En die gaat daar, ja, die gaat daar gewoon eh, schoon schip maken wat mij betreft. En begint weer met normale spelers op te stellen. Er moet heel veel rust komen en ze moeten tijd nemen. Je moet echt even twee tot drie jaar de tijd nemen en PSV komt er echt wel bovenop hoor. Bij Feyenoord hebben veel mensen dit ook gedacht. Daarvoor is de club gewoon te groot. Dus rust, eh, gezondheid en eh, tijd. Dat zijn de drie factoren. Goed zo. Tom van het Hek, dankjewel. We gaan het hebben over microplastics, want dat zit in veel... Cosmetica, verzorgingsproducten, en dat plastic blijkt niet af te breken. Het zijn kleine stukjes plastic en ze zitten bijvoorbeeld in anti-puistencreme, scheercreme, tandpasta, lipgloss. En daarvandaan kan het ook zomaar in de natuur terechtkomen. Staatssecretaris Mansveld van Milieu wil dat plasticprobleem gaan aanpakken. Henny Roer van de Unie van Waterschappen is daar blij mee. Ze laat op het waterzuiveringsbedrijf in Tiel zien hoe vervelend die onafbreekbare stukjes plastic zijn. Niet de hele tijd, maar soms ruikt het een beetje naar hier. Ja, ja, ja, ja. We proberen daar wel van alles aan te doen. Je ziet ook dat we op een afgelegen terrein zitten. En dat doen we niks voor niks. We doen het niet in een de, in de, in de woonwijk. Maar je ziet ook dat we dit hebben afge... Daarom hebben we ook een tent. Daar is een, een doek overheen gespannen om de geur tegen te gaan. En je ziet ook die witte... Uh, die witte gebouwen, zeg maar, dat zijn lavafilters. En die zorgen er ook voor dat de reuk weer opgevangen wordt. Dus we doen er wel alles aan om zo weinig mogelijk reuk, uh, <coughs> reuk te produceren. Maar soms ontkom je er niet helemaal aan. Ja, dit Gaan zit we er... hier het trappetje op? Ja, dat is goed. Dat is, dan kun je misschien even goed zien wat hier gebeurt. Ja. Want hier doen, het, doen de bacteriën die doen het werk voor ons. Hier pompen we heel veel water door de bakken heen. En die maken ons water schoon. Je zou het zo niet zeggen, want het ziet er nog heel vies uit. We lopen even een stukje verder. Dan kunnen we het emmertje meegenomen. De thermoskan, warm water meegenomen. En een filter en koud water. Nou, zo we even neer. Nee, we moeten we even op onze knieën. Zo. En wat hebben we hier ook nog meegenomen? Dat is voor het scheren... Nou, iets van Gillette waar in ieder geval op staat, het zijn hele kleine lettertjes. Maar waar het spul op staat waar het, waar het nu om gaat. Koffiefilter. Dankjewel. Doe hem. Over vasthouden voor. Ja, dat is aardig. Is het handig met koud water of met warm water? Nou, met warm water is eigenlijk wel uh, echter. Hè? Dus uh, laten we een beetje warm water erbij doen. En eens kijken wat, wat er dan met de microplastic gebeurt. Kijk. In de koffiefilter. Nou, je ziet al dat die. Uh, dat die plastic deeltjes gewoon op het water blijven drijven. Het ruikt wel lekker. Het ruikt wel lekker. Dat is, compenseert de geur hier een beetje. Dus dat is wel goed, denk ik. Nee. Dus eigenlijk gebeurt dit natuurlijk in de werkelijkheid ook. Die deeltjes voor een heel groot deel bezinken die niet met het slip... en blijven drijven. En ze zijn zo klein dat ze ook niet afgevangen worden. Dus dan belanden ze vaak in het oppervlaktewater. En dat is nou eigenlijk juist niet wat we willen hebben. Ja, wat we dus nu zien, het koffiefilter... Um... Dat is een beetje blauw geworden. De shampoo die we er ingespoten hebben, wat was het? Dat spul voor het scheren. Dat dus wat je blijkbaar moet gebruiken voordat je gaat scheren. Zodat de haren een beetje willig worden om eraf geschoren te worden. Denk ik. Uh, dat is dus een beetje blauwig. En in het filter zie je ja, dat er blauw achter blijft. En dat zijn die hele kleine plastic puntjes. Ja, dat zijn die kleine plastic puntjes. En die worden er nu nog niet door de zuivering uitgehaald. Dus voor het voorbeeld, in ieder geval goed zetten. Laten we het even neerzetten in het emmertje. Kijken we nog even hier over de reling. Hier kun je het niet zien, hè? want dit is te grof en ja. te donker. Nee, nou hier zit het natuurlijk wel in, maar je ziet het hier alleen niet. En weet je, microplastics heb je niet echt nodig. Het, uh, het ziet er mooi uit, maar daar is ook alles mee gezegd. Je zou bijvoorbeeld ook zand kunnen nemen of zo. Dat heb en... een beetje op je hand gedaan. Het klimt wel mooi. Hè? Ja, het is wel mooi, maar ik bedoel... Uh, uh, ja, het... Jullie uh... <laughs> het vanzelf op uw wangen, maar het is voor, het is voor oh, mij. Het is voor mannen, ja. Het ruikt ook wel lekker, moet ik zeggen. Maar het, het is wel mooi, maar ik denk uh, dat uh, iedereen in Nederland eigenlijk wel weet dat het uh, niet echt noodzakelijk is. En dan zouden we het gewoon eigenlijk moeten zeggen van, nou, we gaan het gewoon niet gebruiken. Ja, nou ja. Als we nou de twee geuren combineren, dan gaat het ja, wel. Ja, precies. Nou, de geur, de, op een gegeven moment raak je eraan gewend, zeggen de mensen die hier werken. Dus uh, ja, uh, ja, maar niet te hard door je neus ademen, zou ik zeggen dan. En hier hoor van de Unie van Waterschappen tegen Joris van der Kerkhoof. Straks na acht uur dan spreken we staatssecretaris Mansveld over de microplastics. De ANWB, Erwin De Hart, met een redelijk rustige ochtendspit. Erwin, met toch nog wat mist ook. Ja, nog wat mist in Drenthe, Gelderland en Overijssel. De verwachting is dat de zon het uh, supersnel zal wegbranden. Dus dat is goed nieuws. En een normale spits, zoals je zegt, 105 kilometer. De meeste files rond Amsterdam en Utrecht. Twee bijzonderheden, allereerst een lange file op de A9, Alkmaar richting Amstelveen, tussen Beverwijk, Oost en Knopend Badhoevedorp, 12 kilometer file. Op de A50, Arnhem richting Os, tussen Renken en Knopend Ewijk, 7 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Embrace van Dazzled Kid. En dat is de naam eigenlijk van Chad Bomhoff. Het is negen minuten voor acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. In Nederland is veel te doen over het uh, salaris, de toelage van de koning. In Frankrijk over die van bewindslieden. Al de bezittingen van de 36 Franse bewindslieden zijn nu openbaar. De regering publiceerde gisteravond de lijst op internet. President Hollande wil de openheid van zaken naar nou, de affaire rond de ontslagen minister Kauzak, die een geheime bankrekening verzweeg. Correspondent Ron Linker in Parijs heeft inmiddels de hele lijst doorgespit, toch? Ron? Ja, ja, absoluut. Wat springt eruit? <laughs> Eh, nou ja, dat de Franse regering bijvoorbeeld acht miljonairs kent. Laurent Fabius, minister van Buitenlandse Zaken, die is het Rijks, althans heeft het meeste vermogen, meer dan zes miljoen euro, groot appartement hier in Parijs en twee huizen dan in de campagne. Eh, tegelijkertijd zijn er ook ministers die helemaal geen eigen huis of appartement bezitten, van wie het totale kapitaal onder de twee ton zit. Dus het is uiteenlopend, er zit niets strafbaars bij. Althans niets waardoor ministers zouden moeten vrezen voor hun baan, blijkt uit die verklaringen. Uh, maar de Franse ministers zijn over het algemeen dus wel een stuk rijker dan de gemiddelde Fransman. En het valt op dat bewindslieden kiezen voor onroerend goed. Daar zit hun geld. En zoals een commentator al zei, ja, ze investeren dus niet in Franse bedrijven. Ze zeggen wel koop Franse producten. Maar zelf beleggen ze niet in aandelen in Frans Franse bedrijf. Ook opvallend is één afwezige in de lijst. Dat is François Hollande zelf. Heeft zijn kapitaal niet opgegeven gisteravond. Reden die daarvoor wordt opgevoerd is dat Hollande meteen toen hij president werd... vorig jaar dus al, al zijn verklaring openbaar gemaakt heeft. Dus hij hoeft hoefde niet nog een keer voor de regering. Ja, niks strafbaars op die lijst dus, uh, Ron. Uh, ja, dan wordt het toch ook een beetje voyeurisme. Hè? Zijn er ook... Uh, ja. Want dat doen we er maar even aan mee. Ook leuke kleine details nog op te vinden. Ja, we weten dus bijvoorbeeld nu uh, welke twee ministers uh, het hebben gewaagd om niet in Franse auto's te gaan rijden. Dus geen uh, Franse merken. Oh. Uh, we weten nu ook dat de minister van cultuur, Aurélie Filippetti, een voetbalshirt van David Beckham in de huiskamer heeft hangen. Beckham, hè, die speelt hier bij Paris Saint-Germain en zij heeft kennelijk een shirt van hem weten te bemachtigen op de een of andere manier. Eén uh, minister... Weigert halstarrig haar geboortejaar bekend te maken. Ja. Uh, en minister <laughs> Cécile Duflo. Ja, ja, ja, ja, ja. Minister Cécile Duflo die geeft op dat ze rondrijdt in een oude Renault 4. Oh. Weet je wel, zo'n vierkante auto. Dat is uh, huidige rijden. straatwaarde. Natuurlijk. Ja, huidige straatwaarde 400 euro. Probleem is uh, dat Duflo minister is namens de Groenen. En zeggen sommigen dan... Oh, ja, voor een groene minister is wel een erg vervuilende auto. Oh, Oké, okay. ja. nou goed. Uh, wat <laughs> heeft de president uh, nu bereikt met het openbaar maken van deze lijst... behalve deze uh, fraaie details... Ja, de eerste stap hè, naar meer transparantie. Hij wil dat politici openheid van zaken geven. Eh, niet alleen de ministers, maar straks ook Kamerleden, senatoren. En een wetsvoorstel zal daar worden voor gepresenteerd op 24 april. Dat belooft een heel interessant debat te worden. Want voor- en tegenstanders gaan nu al rollenbollend over straat. Nou, we horen graag van je weer, Ron. Dankjewel. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. En in de media natuurlijk wereldwijd veel aandacht. For the explosions in Boston, felicitere Ed Davis, het politiecommissaris van Boston. I'd like to offer my sympathies to the victims and the families of this horrendous event. Um this this cowardly act will not be um uh, taken uh with in stride. We will uh turn every rock over to find the people who are responsible for this. Dave is uit zijn medeleven aan de slachtoffers en familie van de slachtoffers. Hij zegt dat hij diegenen die verantwoordelijk zijn voor deze laffe daad gaat vinden, zullen elke steen omkeren om ze te vinden, zo meldt hij op de persconferentie. En onze correspondent uh, Wessel de Jong, die is in Bos, die meldde al dat er een jongetje van acht uh, is omgekomen in het kinderziekenhuis in Bos. Er zijn verschillende kinderen binnengebracht, meldt persbureau Reuters. Een tweejarig jongetje met een flinke hoofdwond, een negenjarig meisje met een ernstig beenletsel en zes andere kinderen onder de vijftien jaar met meerdere verwondingen. Traumachirurgen zeggen dat er veel amputaties zijn bij de slachtoffers, ook bij volwassenen. Dan naar het andere nieuws vanochtend. De anonieme OV-chipkaart, waarvan er in Nederland zo'n 5 miljoen in gebruik zijn... blijkt minder anoniem dan gedacht, schrijft NSC Next. Gebruikers klaagden al eerder over het unieke nummer op de kaart... waarmee de kaart na digitaal opwaarderen aan de rekeninghouder te koppelen is. Nou, het bedrijf achter de OV-chip zou makkelijk kunnen achterhalen... wie er met welke anonieme chipkaart reist. Nu blijkt het vooral met anonieme kaarten nog eens kinderlijk eenvoudig... om iemands reisgedrag op de voet te volgen. Bijvoorbeeld dat van je partner. Daarvoor heb je alleen het kaartnummer en de vervaldatum nodig, die beide op de kaart staan. Na koppeling kan vrijwel real-time het reisgedrag met trein, bus, metro of tram gevolgd worden. De daling van de goudprijs zet nog verder door. De bubbel in de goudmerkten is definitief gebarst en het einde is nog niet in zicht, zeggen analisten tegen het Australische ABC News. Het aura dat goud een veilige belegging is en daarmee is dat dan compleet verdwenen, want het is de scherpste prijsdaling in 30 jaar. Hoe zou het met willen middelkoop gaan, vraag ik me dan af. De oorzaak van de daling wordt geweten aan de tegenvallende economische groei in China. En de aanhoudende schuldenproblemen van Europese landen... zoals bijvoorbeeld Cyprus, Griekenland, Portugal en Italië... wordt gevreesd dat ze hun goudvoorraden gaan verkopen. Dan komt er weer veel op de markt en dat zorgt voor een daling van de prijs. En nog even, en de wolf is echt terug in Nederland. Afgelopen weekend is een wolf gesignaleerd in de buurt van het Duitse Meppen... En dat net over de grens bij Emmen staat op de website van RTV Noord. Het roofdier is door plaatselijke jagers op de foto gezet. Het Duitse ministerie van Milieu bevestigt dat het daadwerkelijk om een wolf gaat. In Duitsland leven zo'n 100 wolven, maar die is nog niet zo dicht in de omgeving van de Nederlandse grens gesignaleerd. De wolf is in Nederland al ruim 100 jaar uitgestorven. Na acht uur natuurlijk veel meer over de aanslagen in Boston. We spreken een ooggetuige en u hoort een samenvatting van dat alles wat daar is gebeurd en de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 UNIT4. Software vooruitgedacht. Kijk op unit4.nl slash cases.